Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding betalen aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook-schietpartij. Jones zei dat het bloedbad bij de basisschool in 2012 niet echt was gebeurd en noemde het een hoax. De ouders van het zesjarige jongetje werden na de uitspraken jarenlang lastiggevallen en met de dood bedreigd door aanhangers van Jones. Ze eisten daarom een schadevergoeding en Jones moet nu 4 miljoen dollar betalen. Er lopen ook nog twee andere zaken rond de Sandy Hooks schietpartij... waarin de complotdenker zich moet verantwoorden. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit van 250.000 euro... voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van de in 1995 verdwenen Jair Soares. Het zevenjarige jongetje verdween tijdens een bezoek aan het strand van Monster... De foundation wil nu samen met de familie en het cold case team Den Haag... een laatste poging doen om te achterhalen wat er met hem is gebeurd. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. Die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika... en daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery... denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames... Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden... die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten... is nog niet duidelijk. In de derde voorronde van de Conference League... heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club uit Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. De volgende week donderdag is de return. De FC Twente deed betere zaken. De club uit Enschede zette een flinke stap... naar de play-offs van de Conference League... door met 3-1 te winnen van het Servische FK Tsoekaritski. Dat weer vannacht in het zuidoosten nog enkele onweersbuien. Maar uiteindelijk wordt het ook daar droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overdag eerst flink wat zon. Later kans op een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht. Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Je zit tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet.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 je niet te haasten, er is geen kortste weg naar start. Het is niet erg als je niet door kan, luister nu maar naar je hart. En ik, ik ben bij je, pak je hand en hou je vast, moet je rusten. Zal ik wachten, ik help je met de last We doen stap voor stap, dag voor dag, één voor één Want elke stap, elke dag, is er één, is er één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 Me and you. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. I feel you comb your hair. And give me that green. It's making me spin now. Spinning within. Before I melt like snow. I say hello. How do you do? I love the way you are.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 Spending time in the louder part of town. And it feels like everything. Fais bien attention à toi, ton jeu je le connais déjà. Je lief, ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi, hey! vive libre. Je ne veux plus tomber dans le piège des fous. Qu'ils se mettent à genoux, vive libre. Je crois niet wat ik moet doen. Ik weet Car wat ne moet pas toutes tes niet wat ik moi J'avais peur avant niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet bien ik moet doen. Ik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 Als je dat niet wilt, het is stil bij mij. Kijk maar, hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten. Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te